Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. nu. Goedemorgen, Zandvoort. Max, max, max, super, super, max, max, max, max, super, max, max, max, max, max, max, max, max, max, max, max, max.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 It's over!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 is natuurlijk voetkoord uh, en uh, ja, er is overal uh, wat, uh, wat te doen natuurlijk. Ja, dat is ook... Dus.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 Dus je kan echt helpen en ook al is het maar 12 kinderen per jaar, het zijn toch 12 kinderen. Dus uh, ja, het blijft gewoon heel erg belangrijk dat het, nou, ook naar die speciale, zeldzame vormen van kinderkanker, dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Het is eigenlijk een, een verbazingwekkend uh, uh, voordelige oplossing. Een spiegelreflexkamer, een foto maken en je hebt al een eerste diagnose kunnen stellen. Ja, ja dus, dus eigenlijk is dat zeg maar gewoon wat je bij elk kind zou moeten doen. Als je geboren wordt, ook elke baby, maak een foto van en je ziet het direct en dat zijn, uh,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 Met waarom jij meedoet en uh, ja, waarom is het zo belangrijk vind dat hier onderzoek naar gedaan wordt. En uh, nou ja, dan vervolgens krijgen we nou, vanaf daar kan je heel makkelijk sponsorverzoeken delen via WhatsApp of via social media of via de mail. Met uh, vrienden, familie en collega's. Uh, en vragen van, joh, uh, nou ik ga me inzetten op het specifieke vlak, wil jij me daarin steunen en sponsoren. Uh, uh, en ja, de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 Nou jullie hebben zelf volgende week een aardig event, volgens mij. Uh, ja, Zandart, dat wou ik net uh, zeggen. Dus, dus er de 75.000 mensen op het circuit kunnen ook op, het, op het, strand, in het strand met de open lucht en de Friese zeewind. Ja, ja dus uh, nou, in ieder geval wel heel erg mooi dat dat allemaal uh, weer mogelijk is en dat er steeds meer dingen weer, uh, weer kunnen. Dus voor, voor volgend jaar hopelijk is het wel weer mogelijk om um, ja, meer evenementen te gaan organiseren. Daar gaan we wel vanuit en daar hopen we wel op. Uh,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 ja, dus de, de, ja, de, het is. Het ja. zijn niet alleen maar sportieve evenementen. Ook mensen die in sport houden kunnen ook bijdragen op een andere manier. Ja, ja, denk ik. Sport werkt wel heel erg goed. We uh, zeggen ook altijd: nou, zit jouw gezonde lichaam in uh, hè, voor, die, voor die zieke kinderen. Want, ja. uh, een gezond kind heeft wel honderd mensen, maar een zieke kind heeft er maar één. En dat zie je dat mensen dat ook wel gewoon nooit dat wat kunnen combineren: dat uh, maatschappelijk en sportieve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 We just getting started, don't you? Tip toe, tip toe. Ah, waste time with a masterpiece, to waste time with a masterpiece. Ah, you should be rolling me, you should be rolling me. Ah, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy. Ah, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to delicious me <laughs> to me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 Ik zal ook echt wel een kritisch geluid laten horen, ook intern. Als ik het ergens niet mee eens ben, ik zal dingen blijven roepen Als ik het er wel mee eens ben, dus ik blijf maar lekker betrokken. Zo kennen we jou. En zo ken je me, denk ik, ook ja. wel. Dus dat verandert niet. Maar ik denk niet dat het goed is als je binnen de fractie zodanig verschillen hebt dat je als ruziepartij door het leven gaat. Ja. Nou, was jij natuurlijk zelf het jongste raadslid? Ik ben al twaalf jaar in de VVD actief in de, in de politiek hier in Zandvoort, althans in de raad zelfs.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 En wat ik net zei, ik zal me op elke ledenvergadering gewoon laten horen. Um, en ik ben altijd bereid om gevraagd of ongevraagd advies te geven en mee te denken. Um, maar dat zal even niet in een actieve rol uh, zijn. Ik, ik hoor een soort, een soort rol van een orakel van Zandvoort. Ja. Uh, die te vragen om te vragen. Nou, ik, ik heb bij een algemene beschouwing wel eens Hans Wiegel geciteerd. Dus uh, misschien is dat wel ja. een leuke rol. Ja, ik, ik heb het boek ook gelezen, de biografie. Dus ik denk ineens, hé, hey, een interessante rol. Maar. Um,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 Maar dat duurde dan nog even voordat ik ook gevoelsmatig dacht van... dat het ook goed voelde als, als, als keuze. Ja. En daarom ben ik ook pas nu naar buiten gekomen daarmee. En wat doet Martijn in het dagelijks leven? Voor de luisteraars die dit nog niet weten. Ik werk nu bij de gemeente Heemsteden ja. Als uh, interne controle eigenlijk. ja, controller, Interne controle. In de bedrijfsprocessen met name de, de financiële kant. Um, ik ga van baan wisselen. Dus ik ga bij een adviesbureau werken. En weer bij verschillende gemeentes uh, op adviesbasis uh, Ja.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 we gaan nu luisteren naar Elvis Crespo met Tu Sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo in tu cara me